7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft drie mensen aangehouden... voor het belagen van een Syrisch gezin in Enschede begin mei. De man van 35 en twee vrouwen van 18 en 33... waren volgens de politie mogelijk betrokken bij de mishandeling. Het onderzoek loopt nog. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het Syrische gezin werd aangevallen door boze buurtbewoners... waarschijnlijk na een ruzie tussen kinderen. Boze ouders haalden de vader en moeder naar buiten... en mishandelden ze daar... Het gezin is daarna uit de wijk vertrokken. De gebeurtenis maakte veel verontwaardigde reacties los. De fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije. Murat Memis is ruim een maand geleden opgepakt in Antalya. Eerst zat hij vier dagen in de cel, daar is hij uit. Maar hij mag Turkije niet uit in afwachting van zijn proces. Het SP-raadslid wordt verdacht van lidmaatschap van de PKK, het verrichten van activiteiten voor de Europese tak van de PKK, en daarmee van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie.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 En de man die gisteren zelfmoord pleegde in een woonzorgcentrum in Helmond... had die plek willekeurig gekozen. Hij had geen band met Helmond of de verzorgingsflat. Het zou een man zijn geweest zonder vaste woon- of verblijfplaats. Verdere mededelingen worden niet gedaan vanwege de privacy. Gistermiddag liep de man met een mes het verzorgingshuis binnen. Toen agenten hem probeerden te overmeesteren... beroofde hij zichzelf van het leven. Het weer vanuit het zuiden neemt de kans op buien toe. Vannacht wordt het 10 tot 13 graden. Vannacht en morgen ook buien. Morgen met kans op onweer. In de loop van de dag worden die buien weer wat minder. En het wordt morgen 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Het is bijna afgelopen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Nog 6 kilometer file tussen Hilversum Noord en Naar de Vesting. Door een ongeluk, een kwartier vertraging. En op de A4 Amsterdam Den Haag, 10 minuten extra tussen Knopende en Knopend Burgerveen. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dames en heren, welkom, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort aan het Woord. We hebben het over schuldhulpverlening, schulden en schuldsanering. En hoe mensen daarin terecht zijn, zijn gekomen en wat de ervaring is of onze persoonlijke ervaring is. Wat ik al zei, volgende week komen mensen van de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort... en eventueel van het wijkteam ook hier in de uitzending te praten over hun... Uh, ervaringen en over hun professionele kant van dit verhaal. Dus het is een uh, uitzending met een vervolg. Uh, u kunt natuurlijk nog steeds reageren met uw eigen uh, uh, ervaringen en natuurlijk ook uw reactie op de stelling. De stelling is: uh, uh, schuldhulpverlening en schuldsanering zou uh, nodig eens een keer onder de loep genomen moeten worden. En uh, u kunt dat reageren via 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of via onze Facebookpagina een privébericht achterlaten. Zandvoort aan het woord. Of natuurlijk via de mail met, uh, naar redactie. At zfm. Uh, maar nu eerst even. Oh Marije, je hoort rubriek van Marije. Dus aan jou Marije, de, het woord. Nou ja, mijn eerste vraag aan jou is, weet jij wie old, old Jake is? Nee. Weet jij, uh, je weet ook niet van de ophef die er is ge... Ik weet wel van de ophef, althans ik heb een kleine nieuwsbericht op nu.nl uh, even snel gelezen. Um, alleen ik vond uh, zelf, als ik heel eerlijk moet zijn, um, ik had niet zoveel tijd om het nieuws te lezen... Dus ik vond het hele artikel en vooral de reacties die eronder stonden uh, weer onder dat artikel, over het artikel, uh, vond ik dan weer dus desdanig, dusdanig walgelijk En dat ging dan dus niet over, want ik weet van, uh, hoe heet het, Caroline Tense dan wel, uh, dat zij daar ook over gesproken heeft in RTL Boulevard. Um, maar dan werd er vervolgens, werd zij zo bijgevallen en er werden zulke rare dingen gezegd over mensen met een plus size, uh, want daar gaat het volgens mij ja, over. Ja, daar gaat het over dat, inderdaad. Uh, uh, maat de, uh, dat ik uh, nou ja, vrij snel het artikel gewoon weg heb gelegd. Nou ja, waar het over gaat is dat uh, Nike heeft in zijn flagship store... Um, uh, paspoppen in een grotere maat neergezet. Ja. Nu heeft Nike al twee jaar een plus size line. Want ja. mensen met een maatje meer willen ook sporten. Mm -hmm. En je wil geen legging die alles doorschijnt als je een squat doet. Hè? Want ja, je wil gewoon ook mee kunnen doen... Um, maar het gaat dus over die paspoppen. Ja. En over het feit dat um, er werd feitelijk gezegd... Mm -hmm. dat iemand met een maatje meer uh, niet zou moeten willen sporten... of in zo'n outfit zou moeten willen. Want het gaat natuurlijk om wat strakkere outfit. Mm -hmm. um, en daar hebben ze wat lelijke dingen over gezegd. Dat je dan maar in iets wijts moet... en dat je uh, met zo'n maat toch niet zou willen sporten. Mm -hmm. Daar is heel veel ophef over ontstaan ja. vanuit de plus-size community. Waar ik natuurlijk en ook onderdeel van ben. Ja. <laughs> maar het grappige was dat het Peter Erde Vries en Roland Molendijk waren... Ja. die uh, er tegenin gingen. Dus okay. het waren de mannen die zeiden... luister, ik weet niet wat je zegt... Mm -hmm. maar ik zie in de sportschool genoeg diversiteit. Ik zie in de sportschool allerlei verschillende maten. En ik, ik, ik, ik juich het toe dat... Ja. dat Mensen gaan sporten. Dus het is niet alleen voor vrouwen, maar het is ook voor mannen natuurlijk. Mm -hmm. um, waarbij mij dan de vraag reist... Ja, wie de hel is, Olje Goolsen, die zelf nou niet zo'n heel uh, positief de laatste tijd in het nieuws is geweest. En hoe durf zij dat te zeggen? Terwijl ze ambassadeur was van Weetwatchers. Yeah. Dat is nog het allermooiste. Ik heb een blog van haar gelezen over haar weetwatchers avontuur... waarin ze uh, ruiterlijk toegeeft dat ze heel ongezond leefden op Red Bull en niet eten. Mm -hmm. Of wel eten en dan te veel eten. Terwijl ik genoeg plus-size mensen ken... Ja. die heel hard sporten, die heel gezond leven... Mm -hmm. en die misschien uh, dan niet afvallen of wat dan ook. Die dus haaks op haar levensstijl staan. Ja. En dan is het Old J. die gaat vertellen... dat het niet kan dat er een Nike plus-size paspop is. Ik vind het belachelijk. Bovendien vind ik juist dit soort paspoppen en dergelijke... Um, juist uh, heel goed voor het beeld, voor uh, dus dat het normaal is. Ja, maar het is ook normaal dat iemand met... Okay, dan, dan kan iemand zeggen, of dan, ik weet niet, de Carlin Tense of Old J. Wilson heeft gezegd... Um, ja, die mensen zijn niet fit. Nee, tuurlijk, niemand is fit. Als je, naar, als mm -hmm. je, gaat, als je begint met sporten, is dat toch je doel. Je wilt fit worden. Ja, um, dan moet ik zelfs daar een kleine kanttekening bij steken. Um, ik weet niet of je de zangeres en de hoofdrolspeelster van Hairspray Nederland kende. Is dat Esme... Nee. God, um, hoe heet ze? Nou, de naam ben ik kwijt. Um, ik heb haar ooit um, een workshop ge uh, gegeven op de, toen zij nog op de toneelschool zat. En um, zij is een plus size. Zij is, en ze is ook nog eens klein. Dus het is bij haar ook nog eens een keer extra opvallend. Het is echt zo dat ze... Het, Um, ze zegt zelf altijd van je kan me net zo goed um, uh, zowel verticaal als uh, horizontaal rollen. Dat zegt ze zelf altijd. Um, Een dat is haar eigen, eigen, eigen grapje hoor. Dat, uh, maar dat is vooral om te zorgen dat mensen er niet continu opmerkingen ja. over maken. Maar zij heeft Hairspray gedaan. Ik weet niet of je Hairspray, de musical of de film ooit gezien hebt. Ja, die is vrij intensief toch? Ik weet niet of je weet hoeveel daarin gedanst wordt. Ja, de, de, volgens mij heb ik wel eens een stukje van haar gezien. Ja. Zij speelde negen voorstellingen per week. En ze was nog steeds die plus size. Ze bleef die plus size. Ook na drie jaar, diezelfde musical spelen, bleef ze die plus size. Dat heeft zij gewoon. Ja, maar aan gewoon... de andere kant, ze kan wel dansen. Ze kan prachtig dansen. En ik ken meer mensen die een maatje meer zijn. En die zich heel goed voelen in hun lijf. En ook wel degelijk fit zijn. Maar wel gewoon een maatje meer hebben. Maar nu, daar moet ik wel een kanttekening op maken. Ja. Want er is natuurlijk een, een hele stroming gaande... met body positivity mm. en acceptance en alles. Waar uh, er weer een stroming is... die vindt dat dik zijn gewoon oké okay is. Ja. Daar ben ik het niet mee eens. En mag ik vragen waarom? Omdat er altijd consequenties zitten aan overgewicht. En we kunnen heel hard roepen dat je oké okay moet zijn met jezelf. Dat vind ik ook. Uh -huh. um, maar ik vind wel... en nu ga ik waarschijnlijk allerlei mensen... die wel in die stroming zitten over me heen krijgen. En dat vind ik niet erg. Uh -huh. Ik vind wel dat um, je altijd goed voor jezelf moet zorgen. Dus dat houdt wel in dat je en bewegen... en je voeding in balans... en zorgen dat je gewoon gezond bent. Uh -huh. Kijk, ik heb overgewicht. Ik ben wel, uh, als je mijn bloedwaarden ziet zou je dat niet zeggen. Mm -hmm. Ik loop daar ook mee rond. Hè, en Dan laat ik het mensen zien en zeg kijk. Mm -hmm. Maar ik ben me er wel van bewust... dat mijn overgewicht consequenties kan hebben. En natuurlijk ja. zit er bij mij... een andere component aan. Waardoor uh, voor de luisteraars... ik heb lipodeem. Dat is misschien mm -hmm. niet zo heel bekend. Uh, een, een vetstoornis. Um, waardoor voor mij afvallen lastiger is. Um, maar ik ben me daar wel heel erg bewust van. Ja, ja maar wat, wat ik meer mee bedoel is dat... Uh, niet voor iedereen die een maatje meer heeft... geldt dat, uh, dat ze niet fit zijn. Nee, maar laten we niet verheerlijken. Nee, want dat, okay. dat is wat ik wel zie op social media... is dat we gaan verheerlijken... Mm -hmm. en dat we allemaal maar uh, uh, moeten accepteren hoe we zijn. Uh, natuurlijk moeten we accepteren hoe we zijn... maar laten we niet gaan verheerlijken dat vet oké okay is. Nee, oké. Okay. Maar daar ben ik het dan wel weer een beetje ja, eens. Ja, maar uh, ik bedoel dat er meer diversiteit moet komen. Ja, want de Nederlandse vrouw is gemiddeld maar 42, 44. Mhm. Mm Um, maar er, er komt een stukje stroming waar ik dan weer denk van... Hmm, dat moeten we misschien niet doen. Niet, ja. Ik ben het niet met Old Jack Wilson eens, ik ben het niet met Caroline Intense eens. Ik vind het verschrikkelijk wat er gezegd is. Mm -hmm. um, Weten ook dat zij dan van weet wat je een spokesperson is. Ja. In Amerika was soms lager. Ja, nou terecht. Ja. En terecht. Dat ze, maar wat ik meer bedoel ook is dat ik de diversiteit, ook door die paspoppen... maar ook wat Dolf ooit is gaan doen ja. met zijn reclames... Ja, ja, ja, ja dat er meer diversiteit komt in reclames, in uitingen, een, een paspop is ook een vorm van een uiting. Uh, dat er meer diversiteit in winkels en reclames komen uh, en dat ook gewoon zichtbaar wordt, dat je opeens mannen ziet zoenen, dat je al dat soort diversiteiten, uh, vind ik juist goed ik, dat we dat meer zien. Ik juich bijvoorbeeld Nike toe dat zij al twee jaar een plussize lijn hebben. Ja. Echt een mainstream merk die die dat risico dat doet. heeft genomen. Zij hebben dat niet zomaar gedaan. Zij hebben niet op een blauwe maandag gedacht: van oh weet je, laten we een plus merk gaan doen. Want ja, misschien slaat het aan. Daar hebben ze echt uh -huh. wel gedegen onderzoek naar gedaan. Dus wie is OJ Goulson om daar een opmerking over te Hoeft maken. maken? Helemaal terecht. En daar sluiten we even jouw rubriek mee af.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 Seal the deal, make room for her. Or shall leave every meal till she's. Het geluid van Zandvoort Como te llamas, baby, pami Dile a tus amigas que Lo zal het zeggen, I'm Dames en heren, dat was even Daddy Yankees um, met een, eigenlijk een uh, a, gouden ouwe um, die ze in een nieuw jasje hebben gestoken. Um, we gaan het weer hebben over de schuldhulpverlening en de schuldsanering. Want als je eenmaal de schuldvraag hebt neergelegd bij de gemeente, wat gebeurt er dan? Niks. Niks. Nee, dat weet ik. Ja, ik weet niet hoe het nu gaat, maar bij mij gebeurde er niet zo heel veel. Ik moest het zelf allemaal doen en ik kreeg heel vaak door, ik weet het niet. En het uh -huh. ergste was nog, en dat, dat vond ik echt heel erg, dat ik uh, in de wachtkamer zat en er zat iemand naast me. En um, een, een vrij bekend persoon in dit dorp die uh -huh. um, wel eens heeft geworsteld met verslavingen en andere dingen. Uh -huh. En die zat daar doodleuk te vertellen dat hij de gevangenis in moest. Ja. Uh, want hij had nog een boete staan voor iets. Mm -hmm. um, en dat hij uh, eventjes naar de gemeente ging... of ze wel zijn huur wilde blijven betalen. Want ja, als dat ook nog misging... Uh, dan, uh, ja, dan zat hij helemaal in de problemen. En ik zat daar met mijn werk gewoon uh, te wachten... tot ik een gesprek zou hebben. En het enige wat ik hoorde was... ja, sorry, we kunnen je niet helpen. Oh. En toen dacht ik, ja, mensen, als dit, als dit de manier is... waarop je met zulke uh, personen omgaat... Mm -hmm. ja, ik snap wel eens dat er iemand met een mes een uh, gemeentehuis binnengaat. Ja, nou, die... Dat vind ik heel erg om te zeggen trouwens. Hoor. Het is niet dat ik het nu ga zeggen, je moet dat vooral doen. Want dat, dat is het niet. Maar nee. ik vind het wel heel cru dat als jij met een hulpvraag komt en je werkt gewoon, is hetzelfde als bijvoorbeeld dat er een, een, um, altijd bepaalde regelingen waren. Dat als bijvoorbeeld je wasmachine een stuk was en jij zat financieel in de moeilijkheden of je had een laag inkomen. Mm -hmm. Dat je daar een, een aanvraag voor kon doen. Um, bij mij werd alles afgewezen, want ik was gewoon aan het werk. Ik had gewoon ja. een inkomen. Maar ondertussen had ik geen inkomen verder... want dat betaalde ik aan mijn schulden. Mm -hmm. um, dus er zijn gewoon uh, heel veel mensen... die tussen alle Ja, mensen, in schip Ja, die echt komen. overal tussendoor vallen. En dat vind ik echt wel een lastig. ik zag vanmiddag ook een filmpje... over dat uh, mensen met modale inkomens... het nu steeds zwaarder krijgen... en bijna niet meer alles kunnen, kunnen betalen... Um, dat, dat, zijn, dat zijn al, denk ik, alarmbellen... waar door ja. gemeentes nu moeten gaan denken... van oké, okay, hoe gaan we dat oplossen? Want dat is, uh, Maar dan kom je dus eigenlijk bij hetgene... wat ik vorige week uh, zei. Dat is het grootste nadeel van het huidige systeem... wat we hebben met alle toeslagen. Omdat uh, juist mensen die net na een modaal hebben... Uh, of een fractie meer... Uh, die hebben nergens recht meer op. Nee, ik heb en... één toeslag, 12 euro per ja. maand. En, uh, en als je nergens recht meer op hebt... heb je uiteindelijk een lager inkomen... als iemand die wel al de toeslagen krijgt... Um, uh, en net iets, meer, net iets minder verdient dan dat jij doet. Ik zie mensen die niet werken... Ja. die een luxer leven leiden dan uh, jij en ik waarschijnlijk... Ja, die ken ik ook, uh, helaas. En ik weet niet hoe ze dat doen. Uh, ik zou het graag we willen weten, want dan zou ik nu iets minder knap zitten. <laughs> dat, uh... ja, ja, ik heb het wel eens uitgerekend wat iemand, uh, stel een alleenstaande moeder in mm -hmm. de bijstand met alle toeslagen en alle, alle um, weet ik veel, in Amsterdam heb je natuurlijk de passen, allemaal ja. die je er nog bij krijgt. Ja, het verdienen meer dan jij, denk ik. Ja. Ja, het is... Uh... En, en weet je, niks te nadelen van hun. En wees blij dat, het kan in een, in een, dat we in een land wonen waar het kan. Mm -hmm. Maar er wordt een hele grote groep nu benadeeld. benadeeld die het echt heel zwaar hebben. Ja. Want we, uh, alles stijgt, maar je inkomen stijgt waarschijnlijk niet, niet op die manier. Of heel weinig. Of heel weinig inderdaad. Nou, uh, red het dan nog maar eens. Ja. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Wat ik uh, zelf daar uh, aan uh, toe wil voegen... wat de schulden, uh, schuldhulpverlening uh, betreft. Um, als eerste kom je bij bijvoorbeeld Humanitas terecht. het vrijwilligersorganisatie. Die gaat met jou de administratie doen. Uh, wat heel vaak vergeten wordt... is wij, als je naar de schuldhulpverlening gaat... dan word je naar hun toegestuurd. Um, en pas als zij een heel dossier hebben opgebouwd van jou... en dat binnen een bepaalde tijd gedaan hebben... dan sturen ze het door naar de gemeente... Um, was, dan wordt het verder in, um, hoe heet het, in behandeling genomen, maar je kan ook Stel dat je nu met je administratie in de problemen zit, dat je het eigenlijk het overzicht niet meer hebt of je hebt een gedoe met zoals ik bijvoorbeeld met de Belastingdienst heb. Er zitten bij Humanitas specialisten, ja, klopt, en dat zijn allemaal vrijwilligers. Je kan gewoon een afspraak maken met Humanitas, ja. um, dat is kost geen geld. Um, Vaak is het een ochtend dat ze er zijn. Dat is wel natuurlijk een beetje afhankelijk. Want je kan ook wanneer een coach zijn de vragen? vragen. Uh, weet ik. Dat er zijn ook mensen. Uh, ze kunnen je coachen. Ze kunnen je op verschillende manieren. Zowel in taal als in, in uh, financiën. Als uh, zelfs uh, bijvoorbeeld als jij een opleiding uh, wilt laten financieren. Maar je komt er niet uit hoe je dat nou in godsnaam met het huidige nieuwe systeem moet doen. Zij hebben overal wel een specialist in die daarvoor werkt, die bij hun een dag in de week vrijwilligerswerk doet. En je kan gewoon bij hen terecht. Wat ik er vooral mee wil zeggen, is dat stel dat je nu al denkt... zoals ik ooit dacht bij, uh, toen, toen ik dacht dat ik al naar de gemeente ging... en ze zeiden tegen me, je schuld is niet hoog genoeg. Als ik toen had geweten dat Humanitas me toen al kon helpen had ik naar Humanitas gegaan. Nee, ik maar ik kende iedereen... het bestaan van Humanitas toen niet. Nee, ik, ik, heb, ik had er wel eens van gehoord. Want mijn oma... die, um, um, die stortte altijd geld naar Humanitas. Matas, ja. Ik dacht dat het een of andere rare organisatie was... voor als ze later <laughs> uh, oud was. Ja, ik heb me dat ook nooit gerealiseerd. Maar ik wil wel iedereen meegeven... dat het moment dat je er niet meer uitkomt... als het om geld gaat of over financiën... of over je administratie... want dat is de fout die heel veel mensen maken... die ik ook heb gemaakt... Als je het gaat negeren, wordt het alleen maar erger. Dus ja. op het moment dat je merkt dat het niet goed gaat. of dat je problemen begint te krijgen. Te krijgen ga als je trekt aan de bel. Ga ja. naar zo'n organisatie toe. Vraag hulp. Ik heb toevallig zitten zoeken hier. of we hier budgetbeheer. dingen hmm. hebben. Maar dat kon ik niet vinden. Maar nou, ik heb er eentje gevonden. die kost je dan wel 125 euro per zoveel tijd. Dat zou ik niet doen. Maar dat raad ik ook af. Ik raad aan, want in Haarlem gemeente uh, zandwoord werkt toch meestal samen met Haarlem. Um, in Haarlem heb je Humanitas gewoon zitten. Zit ze tegenover de bioscoop van, uh, tegenover de schuin tegenover de bioscoop. Daar ja. hebben ze een kantoor. Van Dat is niet. Ver... En je via de website kan je je aanmelden en ga er in godsnaam heen. Het schamen namelijk iedereen schaamt zich. Iedereen die schulden of in de problemen zit schaamt zich. Alleen het probleem is het schamen helpt je geen moer. Sorry voor het woord. Nee, maar het, het, klopt. het helpt helemaal niks. Wat jou helpt is stappen ondernemen. En de eerste stap is eigenlijk hulp vragen. De eerste stap is denk ik erkennen, erkennen dat je een probleem dat je, hebt. Ja, dat je een probleem hebt en dat je er zelf niet meer uitkomt. Dat mm -hmm. is, dat, dus dan moet je tegen jezelf zeggen: van oké, okay, sorry, ik vind je aardig, maar je hebt wel een fout gemaakt. Um, want als je gaat erkennen dat, dat er iets is en dat je een probleem hebt. En dan, dan kan je de stap gaan zetten op, om, te hulp om, om hulp te vragen. En het is echt reten moeilijk. En mm -hmm. ik schaam me soms ook nog voor dingen. Of ik heb me heel lang geschaamd. Maar door die schaamte heb ik het alleen maar erger gemaakt. Ja. En ook een soort, het, het creëerde ook een soort arrogantie. In de zin van, ik kan het zelf wel. Ik heb geen hulp nodig. Ik ben verstandig. Ik heb werk. en ja. Maar uiteindelijk kom je in zo'n vicieuze cirkel, een, nou ja, vicieuze, eigenlijk meer een draaikolk. Mm -hmm. En je komt er niet meer ja. uit. Ja, dan heb ik ook nog een dingetje voor mensen die ondernemer zijn of zzp'er zijn. Er zijn heel veel zzp'ers die net aan de armoedegrens uh, leven. Omdat ze eigenlijk gedwongen zzp'er zijn geworden. Mocht u nou dat zijn en mocht u nou in de problemen financieel komen... is Humanitas ook een organisatie die u als zzp'er of klei, kleine ondernemer kan helpen... Um, zonder dat het u direct geld kost. Het schuldhulpverleningstraject... namelijk voor ondernemers... is nog veel lastiger. Het probleem is namelijk dat de gemeente moet beslissen... of jij... in aanmerking komt... om je bedrijf te staande te houden. Nou, ik had bijvoorbeeld... alleen maar inkomsten vanuit mijn bedrijf. Ik had verder geen loondienstbanen of wat dergelijke. Dus het zou een... inkomstenval zijn geweest... als ik zou stoppen met mijn bedrijf... want de bijstand zou veel lager zijn. Nou, dat kunnen, dan, dan besluit de gemeente om je door te sturen... naar bijvoorbeeld Zuidweg en Partners. Dat is een commercieel bedrijf... maar wat ingehuurd wordt door gemeentes... om het voor bedrijven te doen. Het traject voor bedrijven is anders. Uh, het schuldhulpverleningstraject is strenger. Uh, ook omdat de inkomsten onduidelijker zijn. Jouw inkomsten zijn per maand verschillend. Probeer die stap nou te voorkomen... en ga eerst al naar Humanitas. Want zij kunnen je al... de eerste stapjes helpen. Of ga naar een andere... Uh, organisatie. Ik ben toen die tijd... naar mijn budgetbeheerder... van de Rabobank gestapt. Waar mijn hypotheek toen die tijd nog liep. Die heeft mij meer geholpen... als dat Zuidweg en Partners toen die tijd... kon doen. Um, aangezien... Uh, de... Uh, de humanitas en bijvoorbeeld ook zo'n bussenbeheerder voor jouw bank... werkt voor jou. Ja. Zuidweg werkt voor de gemeente. Wel een kleine kanttekening. hè, Want uh, um, net als in life coaches, ja. is er ook een wildgroei in bewindvoerders... en mm -hmm. mensen die je gaan helpen. Pas daar gewoon echt mee op. Want, ja, maar dat bedoel, dat bedoel ik. Dus het stapt naar een humanitas. Ja. Stapt naar een stapt naar jouw bank. Ja, of uh, ga naar de gemeente. Weet je. Ook of ga naar ze, de gemeente. Kunnen ze je niet helpen? Misschien kunnen ze je wel iemand... Ja. Uh, naar iemand verwijzen die je kan helpen. Laat je niet verleiden omdat je in de, in de problemen zit... door uh, een, een mooi praatje waarvan iemand dan 125 euro van je gaat vragen... als ja. je al geen geld hebt. Ik bedoel... ja, en het blijkt dus, dat is uit een bepaald onderzoek geweest... dat er meer mensen die dat soort budgetbeheer en de zijn gaan doen... waar ze voor moesten betalen, zelf moesten betalen... dat die vaker in meer problemen terecht zijn gekomen dan juist minder. Ja, want je hebt al geen geld. Hoe ga je 125 euro betalen? Ik heb geen idee. Dan gaan we nu even naar... En deze rubriek gaat ook nog steeds eigenlijk over hetzelfde onderwerp, schulden. Uh, het is namelijk zo dat in Nederland er een soort illusie uh, uh, bestaat over het failliet verklaren. Als een bedrijf failliet verklaard wordt, dan wordt ze inboedel verkocht en dergelijke, dan komt er een curator en dergelijke, en daarna zijn de schulden weg. Maar dat komt omdat de mensen, de, hoe heet het, de bazen, niet direct zelf verantwoordelijk worden gesteld. Als jij als persoon je failliet laat verklaren... dat is iets anders dan dat je de schuldhulpverlening ingaat... of de sanering ingaat. Nee, je laat je failliet verklaren. Dan worden in principe ook al jouw spullen verkocht. Maar mensen denken altijd dat je dan in die vijf jaar... dat je in principe failliet verklaard bent... en uh, uh, um, nog bezig bent met de schulden af nemen, dat de schuldeisers daarna niet meer terug mogen komen. Maar dat is niet waar. De schuld blijft bij een faillietverklaring van een persoon gewoon staan. Dat betekent dat zodra jij meer inkomsten hebt of dergelijke... en je hebt je failliet laten verklaren... dat de bank of wie jouw schuldeiser dan ook is... gewoon direct weer de claim in kan dienen. Dat is raar omdat faillietverklaring voor een bedrijf betekent dat het uh, uh, daarna afgedaan is. Uh, in Nederland is er één manier om van je schulden af te komen. Uh, en die kan je in principe één keer echt helemaal doorlopen. En dat is schuldsanering of schuldhulpverlening uh, is natuurlijk een manier. Maar schuldsanering, de WSAP, dat is de enige manier waardoor de bedrijven daarna ook niet meer bij jou aan mogen wettelijk mogen kloppen. Maar je mag na tien jaar toch, als je stel dat je in tien jaar tijd weer schulden opbouwt, mag je toch weer dat traject hebben? Binnen tien jaar, na ah ja, tien jaar? Na tien jaar. Na tien jaar. Na tien me. jaar ja, is ja. het. Na tien jaar, als je na tien jaar weer in de schulden komt, wel. Ja. Mits jouw, nou ja, zelfde reden. Mits de, dit niet volledig uh, alleen maar jouw schuld maar is. Maar het is geen vrijbrief, hè, nu dat ik zeg dat je schulden moet gaan maken. Nee, je toch hebt. Nee, dat zou niet. niemand adviseren. Bovendien, bovendien staat er drie of vijf jaar WNCP tegenover tussendoor. En dat is echt geen pretje. I know. <laughs> I know. <laughs> maar, maar het dus... gaat er meer om... Maar, maar, daarom ramen waar rubriek. Faillietverklaring van een persoon... heeft niets te maken met dat de schulden weg zijn. Ik denk dat dat echt het laatste redmiddel is waar je... Ik, ik heb echt nog nooit iemand gehoord die fiets. Ik ken één iemand, een, een aangetrouwde neef... die heeft zich ooit zelf failliet laten verklaren. Het grootste probleem is dat al zijn geld... alles wat hij verdiende werd dan meteen altijd opgeslokt... door de... Uh, hoe heet het, de, de banken en dergelijke. Dus wat ging hij doen? Niet meer werken. Ja, nee, dat vind ik echt een hele goede... Opmerking. En faillietverklaring duurt sowieso vijf jaar. Maar als in we ook een van bedrijven hebben... Ja. Uh, er zijn genoeg bedrijven die dan ineens een doorstart maken... onder een andere naam. Dat vind ik ook een heel... Maar goed, daar gaat is... het nu niet over, maar dat is... Dat nee, maar dat, dat, dat is het... Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is het krommen van bedrijven. Want als je een doorstart maakt, dan mag je opeens... Uh, onder een andere naam kan je gewoon, uh, hoe heet het, je kan zelfs de helft van jouw oude inboedel weer overkopen ja. voor een gerealiseerde prijs. Kijk naar MS Mode. Ja, uh, dat, is, dat, is heel, uh, dat is inderdaad heel krom. Maar dat komt omdat mensen van een BV en dergelijke niet verantwoordelijk worden gesteld. Behalve als het heel duidelijk aantoonbaar is dat diegene strafbare feiten heeft gepleegd met, waardoor het bedrijf failliet is gegaan. Dat, maar uh, dan is de rest nog steeds de vraag... waarom zou je als persoon... failliet laten. laten verklaren... als er schuldhulpverleningstrajecten zijn... als er uh, schuldsanering is? Ik heb geen idee. Ik weet niet waarom het is. Ik vond het alleen een apart feitje... dat je dus als persoon je failliet laten, kan laten verklaren... al je spullen alles kan laten verkopen. Dat is toch geen reed waard man? En, nee, dat ook niet. Ja. <laughs> maar, en dat je dan vervolgens... alsnog niet van je schulden af bent... terwijl je als bedrijf het doet, het wel bent. Dat, dat was de raar maar waar.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 And nowadays we're just making these rearrangements Maybe make a mini modifications Please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 zijn we weer heel even terug. Uh, over een, nog een klein kwartiertje zijn we er natuurlijk nog. U krijgt zometeen nog het culturele nieuws van mij... en natuurlijk de agenda voor de raadsvergadering van vanavond. Want die hebben we natuurlijk ook nog. Um, uh, en uh, die is vrij lang. Het zal waarschijnlijk weer een hele late avond worden... Helaas, uh, aangezien ik achter de knoppen hier moet blijven zitten. Maar um, als eerste gaan we het nog even over de schuldhulpverlening hebben. En um, daar wil ik aangeven dat we volgende week nog steeds dezelfde stelling zullen hanteren. Want die leggen we ook gewoon de gemeente en het wijkteam en uh, eventuele budgetbeheer uh, voor. Uh, om, uh, of bewindvoerder, wie het ook is. Uh, die gaan we het voorleggen, uh, omdat er natuurlijk wat dingen zijn die... Uh, eventueel veranderd zouden kunnen worden... of in hun ogen misschien ook wel beter zouden kunnen gaan. Mocht u nou verhalen hebben of vragen hebben aan de gemeente of dergelijke... dan kunt u natuurlijk de hele week reageren uh, via onze redactiemail. Stuur dan gewoon een mailtje naar Zandvoort u kunt natuurlijk ook een privébericht op onze persoonlijke uh, pagina van dit programma. facebook uh, Facebookpagina uh, achterlaten. Zand voort aan het woord. En dan kunnen Marije uh, of ik uh, het even lezen. En dan gaan we het zeker, als er een vraag is of een verhaal is. Gaan we dat zeker volgende week in de uitzending behandelen. Dus reageer uh, gerust. Geen enkel probleem. Want wij, uh, hoe meer reacties, hoe beter. Toch? Ja. Dat, euh, dan, zijn er dingen waar jij nu zelf van zegt... dat had ik anders willen zien? In mijn privé of in de schuldverlening. Nee, de in de schuldhulpverlening in het traject. <laughs> nou ja, kijk... Um, ja, er zijn een heleboel dingen die ik anders zou willen zien. Um, ik denk dat uh, een heleboel mensen radeloos zijn. Ik heb het gevoel gehad dat ik als een soort parasiet werd behandeld... Uh -huh. um, dat er een soort wijzend vingertje was. En daar hebben ze ook gelijk in. Ik heb dat zelf ook veroorzaakt. Um, maar daar, daar ben ik me heel erg van bewust. Dus dat hoef je me niet nog een keer te... Nou ja, dat is meer mijn punt ook. Ik vind, je kan continu zeggen... ja, je hebt het toch uh, veroorzaakt... of uh, het is je eigen schuld dat je in de schulden zit. Ja. En tuurlijk, voor een groot gedeelte uh, is dat ook waar. En bij de meeste mensen is het voor een groot gedeelte ook zo... Um, soms kun, kunnen mensen het eerste stukje er niks aan doen... maar vervolgens wel uh, uh, hoe het verder is gegroeid. Dat is in mijn geval het grootste geval. Uh, de scheiding heeft tot schulden geleid. Um, en vervolgens uh, hoe ik er zelf mee om ben gegaan... heeft niet ervoor gezorgd dat ze lager werden. Nee, maar er dus kunnen heel veel omstandigheden zijn... waarom iemand in de schulden is beland. Er kunnen heel veel omstandigheden zijn... waardoor het erger is geworden. Mm -hmm. um, we zijn wel mensen... Ja. En of je nou schulden hebt, ja of nee. Je bent niet minder waard dan iemand anders die geen schulden heeft. Nee. En dat vind ik wel. Um, kijk, je moet op de blaren zitten. En, de, en, en nogmaals, laten dankbaar zijn dat dit soort regelingen. of dit soort hulpverlening er is. Mm -hmm. Want anders hadden we een soort Amerikaans uh, scenario. dat er mensen langs de straat zitten met bordjes om te bedelen. Dat, toevallig heb ik het in Engeland ook gezien. Mm -hmm. Um, dus laten we daar wel dankbaar voor zijn. Maar laten we wel blijven kijken naar het mens zijn. Ja. Ik heb drie jaar op een houtje moeten bijten. En dat heb ik met alle liefde uh, gedaan. Alleen ik voelde me soms geen mens meer. En dat komt ook omdat ik natuurlijk gewoon werk had. Dus ik viel overal buiten. Hm -hmm. uh, dus je ziet soms mensen die gaan naar de voedselbank... of naar de uh, kledingbank, weet ik veel. Is, er is van alles. Ja. En misschien ben ik niet dan heel assertief geweest... in het vinden van die regelingen omdat ik na één keer dacht bij mezelf, na één afwijzing dacht... ja, daar heb ik echt geen zin in. Mm -hmm. Maar laten we wel gaan kijken... hoe kun je mensen zeg maar, helpen... die niet alleen in het voortraject uh, helpen... maar ook op het moment dat je dus in een WZP zit... en je van het minimum moet leven. Van oké, okay, wat heeft iemand misschien nodig? nodig? Ja, dus en ik, uh, uh, uh, mijn eigen ervaring is dat soms... een, een Zakje met boodschappen. Ja. Uh, ja, ja, ja. en uh, ik, ik heb een buurvrouw die me wel eens een zakje met boodschappen heeft gegeven. Ja. Um, en uh, een schoonmoeder die opeens uh, met uh, een paar t-shirts van. Ja, maar dat zijn allemaal hele kleine uh, dingen waar je en, niet En het kostte dan. haar ook niet veel. Maar, um, maar dan, uh, bijvoorbeeld, mijn vriendin die doet nu nog wel eens, en dat vind ik altijd wel grappig. Zij eet niet zoveel. En dan heb je van die twee voor één actie, weet je wel. Dat je, dat je dan twee pakjes of twee ja. dingen kan kopen uh, voor de prijs van één. Maar ja, zij eet er maar één op zijn hoogst. Nou ja, dan geeft ze het andere pakje aan mij. Dat, uh, maar was... mij helpt dat wel weer om in de kosten van mijn zoontje en mij uh, te kunnen voorzien. Want ik heb ook geen kindertoeslag en dergelijke. Um, en ook geen kinderbijslag, dat strijkt mijn ex op. Waardoor ik met een probleem kom te zitten. Ik heb ook wel eens toen ik er eenmaal uit was, ik ben er in 2016 uitgekomen. Mm -hmm. En um, ik heb altijd de gedachte van, ik, ik, doe, ik wil graag iets voor een ander doen wat ik zelf nodig heb gehad. Ja. Um, ik had een kennis die zat, die zat ook heel krap, weet je. En dan had ik wel spulletjes die ik zelf niet gebruikte. Of dan had ik uh, nou ja, inderdaad zo'n 1 plus 1 actie, had ik iets meer meegenomen. En dan, dan, dan gaf ik haar dat tasje omdat ik zelf weet vanuit mijn eigen ervaring hoe dankbaar ik was als ik een tasje dus een boodschap kreeg. Of dat iemand. Mijn vader bijvoorbeeld de maaltijden voor me maakte. En, die, mm -hmm. en ik dus wist dat ik eten had. Dat, ja. En ik niet van die 50 euro die ik had nog ook eens al die boodschappen moest gaan doen. Mm -hmm. En nu zijn boodschappen nog duurder geworden. Dus ik heb misschien. Maar ik zat bijvoorbeeld, ik had wel een auto omdat ik per van mijn huis werkte. Um, maar ik zat dus ook in een, in een tijd dat de benzine 1,80 was. Mm -hmm. Nou, dat is nu dan wel weer wat minder allemaal. Maar dat, dat, dat zijn dingen. Dus, dat ja. zijn hele heftige dingen. Dus ik was heel dankbaar als iemand wat, wat benzine in mijn auto had gegooid of zo. Zodat ik dan net wat lucht had. Dat, ja. En het zit hem in hele kleine dingen. Als je een pak macaroni koopt, dat je twee pakken koopt. En, ja, het um... werkt eigenlijk hetzelfde als die actie... dat die voedselbank heel vaak doet bij een supermarkt. Dan gaan ze daar staan ja. en vragen ze of je iets mee wil nemen. Uh, voor uh, één product mee willen nemen. En die je dan in de kat wil zetten. Ja. Um, uh, ook mensen in de schuldhulpverlening of in de schuldsanering... die zijn daar heel erg blij mee met een heel klein gebaar. Het moet ook niet zo zijn dat je het maar altijd blijft doen. Want dan nee. wordt het weer een beetje... Iemand heeft ook zijn trots. Dus die krijgt ook op een gegeven moment het gevoel... dat hij uh, min of meer aan het bedelen is ik vond als je het altijd doet. Ik vond dat heel moeilijk. Ja, ja. Ik vond dat heel moeilijk toen mensen... Want ik, ik had vriendinnen die waren dan heel veel afgevallen. En die zeiden, oh, weet je, neem jij die kleding maar die ik niet meer pas. Mm -hmm. En ik vond dat heel moeilijk om te accepteren. Om te zeg maar... niet Dat ik niet dankbaar daarvoor was. En niet dat ik geen dankjewel zei, Maar ik vond het wel heel moeilijk om dat dan te krijgen. En dan... Ja. Het voelde ik, ik voelde me... Ik heb me op momenten echt geen mens gevoeld. En ik denk dat... Um, dat een aandachtspunt is. Hoe ga je daarmee om? Nee, om? Ja. Nou, en dat ben ik helemaal met je eens. Nou, volgende week gaan we meer over dit onderwerp uh, bespreken. Uh, voor nu uh, bedankt natuurlijk uh, Marije Dankjewel. weer. Dank je uh, uh, Volgende week zijn er meer mensen uh, van de gemeente en de rechtelijke... en die gaan we natuurlijk ook aan hun tand voelen. Wil je dat nou ook? Reageer dan uh, van de week um, via redactie... of via onze um, bericht naar onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Um, nu nog heel even het... Ja, dames en heren. En deze week, uh, de culturele agenda in de toneelschuur is Hit Theater deze week te zien. Dat is het hart van Jong Talent. Uh, is daar dus te zien. Um, en um, dat is op dinsdag. Uh, dat is vanavond. En u kunt nog kaarten krijgen. Dus als u nog wil, kunt u nog heel snel daar naartoe. Um, dan hebben we nog. Uh, even kijken. Hebben we. Nee, hey, dit is allemaal vanavond en daar zijn geen kaarten meer voor. Dat is een beetje stom. Oké, okay, hier, dagelijks uh, vanaf 16 juni uh, is, in, uh, is Haarlem Filmstad. De expositie uh, is over films en acteurs in de bioscooparchitectuur. En dit is in het architectuurcentrum uh, te zien in Haarlem. Dan hebben we ook nog uh, vanmorgen woensdag... Uh, donderdag en vrijdag om 8 uur. Het vermoeden van uh, Poincaré. Uh, dat is in de toneelschuur een spontane pas de deux met poëtische teksterupties. Uh, uh, dus dans met uh, tekst. Dan hebben we Arjen Lubbech weer terug in de Stadsschouwburg hier in Haarlem. En dat is op woensdag en op donderdag om kwart over acht. En dan hebben we ook nog uh, een uh, aparte deze week. Dat is elke woensdag vanaf uh, vorige week. Het kost je 13 euro uh, en het is aan Bloemenhal aan zee. En daar kan je yoga doen uh, aan de zee. Dan heb je uh, nog uh, van de toneelschuurproducties... of uh, van de Haarlem houtproducties. Uh, in het Haarlemmerhouttheater... de komedie De Potvis. Uh, en die is uh, vanaf 13 juni tot en met 15 juni elke dag te zien. En dan begint hij weer om 20 juni tot en met 22 juni. En zondag 23 juni sluit hij af de kaarten zijn voor 17,50 te krijgen. Dan is het ook nog de week van Vreek. En dat hebben we natuurlijk over Vreek de Jonge. Um, al is hij inderdaad niet zo jong meer. Uh, dat is dagelijks te zien vanaf 14 juni tot, uh, tot en met 22 juni in de Stadschouwburg. Uh, voor kaarten kunt u daar natuurlijk terecht. Dan hebben we nog het Houtnacht. Dat is... Um, in het Stadsbos de Haarlemmerhout. Um, en dat is op zaterdag 15 juni... vanaf uh, 6 uur tot 12 uur... Uh, is er natuurlijk concert... Um, en dan hebben we nog het Nederlands Choreografie Competition. Uh, die is in de toneelschuur te zien op zaterdag 15 juni om 8 uur. Dus als u veel uh, dansnieuwe choreografie wil zien, dan moet u daarheen. Um, en dan hebben we ook het Hout Festival. Uh, en dat is uh, zaterdag en zondag. Um, en zaterdag om uh, 6 uur zei ik al. En op zondag is het om 12 uur. En als laatste... Um, is er ook nog een uh, belangrijk gesprek met uh, uh, Freek de Jonger in de stad En dat is op zaterdag uh, om drie uur s middags. Uh, die is niet gratis te wonen, maar u kunt er wel bij zijn. En dat is een gesprek tussen hem en een interviewer. Um, dan gaan we zo over naar het nieuws. Maar niet voordat wij de agenda besproken hebben van de raadsvergadering van vanavond. Um, en natuurlijk begint het met de opening en de mededelingen. Uh, dan wordt het de agenda vastgesteld en dan komen de mededelingen van het college MBMW. Nou, Onder samenleving is Valt de verordening Jeugdgemeente Zandvoort in 2019? Um, dit gaat over de jeugdhulp en eventuele fraude om zorgfraude te voorkomen. Uh, dan hebben we de uh, leesjes gehandicapten, parkeren, wordt er uh, be uh, behandeld. Um, de tweede wijzigingsvordering van belastingen van 2019 wordt behandeld, en dan de gelijke kansenbeleid, onderwijs, gemeente Zandvoort. Uh, beleid van 2019 tot en met 23, 2023. Uh, dan zijn er bestuurs en uh, middelen en samenleving. Onder die kop valt de begroting 2020... werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland. Uh, dat is van het paswerk. Uh, dan komen we de jaarrekening 2018 en de begroting 2020... Uh, groot uh, Kendermeland. En dan hebben we nog de bestuursmiddelen en middelen. Toekomstig bestendige bluswatervoorzieningen. Zienswijze oprichting brandweerschool. En de jaarrekening 2018. En programmabegroting 2020 uh, tot 2023. Da daar vallen onder de jaarrekening 2018. En de programmabegroting. Uh, de begroting 2020: Omgevingsdienst Eimond wordt ook nog besproken. En de vernieuwing Dienst. Uh, Per lening overeenkomst Noord-Holland archief. Uh, dan is natuurlijk nog even de rondvraag en dan sluit het af. Het zijn heel veel onderwerpen, dus ik verwacht dat de klok van 10 makkelijk eroverheen uh, er wordt gegaan. Uh, wij gaan zo overschakelen naar de raads. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.